Moker. Is Stel je Pas op jongens! Nee, Wegwezen jongens! Wegwezen, weg, weg. Kom dan terug als je durft! Ik klink je oren. van je oh, vloedblaaier! Hij bloedt! Hij bloedt! Allemaal oh, glas, maar ik je bloed Oh nee! <laughs> nee! Oh. oh god oh god, kom mijn lieve jochie! Hij bloedt oh, oh, oh, als een rund. Oh nee! Moet ik kijken voor de bloed? Nee net, hou me even vast! Oh, dan nee. pak ik even het EHBO kissie. Eerst die brand in de piepshow en nou dat glazer in het uitzicht. Maar ja, dat krijg je ervan. Als je wordt uitgedaagd en je doet niks, dan gaan de mensen toch denken. Gods geleerde, wat is er hier gebeurd? Die, die ruit, die legt er helemaal uit. Hier, hier zijn armpie. Ja, even een verbandje erop en, en een beetje aandrukken. Ja. Wie heeft dit geflikt, niet, niet zo hard. Ja, zo ja. Heb je nog een paar plaasters? Het, het, het was Robbie, je weet wel, hè, die vuile overlopen. Met nog een paar gasten. Wie? Ja, Wie? Ik, ik kende ze niet, maar die zijn natuurlijk door DD gestuurd. Ja, daar kan je gif op innemen hoor. Ah, oh, god, jochie, hebben ze jou ook te pakken genomen? Nou, en, en, en daar zal die damhuis verbloeden? Ik zweer het je, Mijn bloedeigen zoon Is hier... Ga je mee, Daan? Kom. Hé, hé, hé. Wat ga jij nou doen, John? Ja, ik knal naar de andere wereld. Die falen teringlijn. Oh, oh, en hoe wou je dat dan doen? He, hem naar de andere wereld. Ja, met een, met een pistool. Oh, heb je die dan? Nee, maar ik kan wel verandering in komen. Jij houdt je gedijst, John Pruis. Pa, ik kan dit toch niet over Heb jij mij gehoord? Jij houdt je gedijst. Wees ja. maar eens even naar die piekal. Kijken of dat daar alles nog in orde is. Daan, hier... Fijn dat jij hebt meegevochten. Maar uh, mondje dicht. Dank je wel, hart. Dit probleem dat lossen wij zelf wel op. Daar hebben wij de kitty niet voor nodig. Wat? Wat is hier allemaal gebeurd? Ze waren met z'n drieën. Eerst de steen door de ja. vooruit en toen begonnen ze hier binnen uh, alles in elkaar te rammen. Nee, ik weet het. Van Ach, Marcootje. Uh, vannacht dat glas. Wat hebben ze zitten? nou met jou gedaan, nee, schatty? Ja, daar heb ik niks Ach, mee te maken. Hij bloedde als een rund. Dat kost het maar Ach, een paar extra Kijk, centen. Ach, mijn ja, Marcootje, ja, toch. Ik rekenen. Waar is John nou naartoe? Met, met de piek al. Kijk Kijken of dat daar alles nog in orde is. Hé. Hey. poep, poetje, poep. Poetje, poep. <laughs> stoute mannen, Marco. Allemaal stoute mannen die komen. En dan bom, bom, bom. Is alles kapot? Hé. Hey. Ja, hij moet er weer lachen. Ja, doe maar net alsof het allemaal een geintje is. Je zorgt er toch wel voor dat het niet meer gebeurt, hè? Je eigen kleinzoon. Ik versta je niet, Hans. Wat zeg je nou? Hallo? Nou, nou, nou, wat er nou weer is... Zaragoza? Het uitzicht, dat café. Hey, zie je niet dat ik aan het bellen ben? Ja, Hans, hallo? Dus nog een dag of drie, schatje. Schatje, was er ie? Ja. Oké. Okay. Wat had je nou? Was dat Hans? Ja. Huh? Hij is in de buurt van Zaragoza. Hoeveel heb je mee? Geen idee. De lijn was zo slecht, het leek wel of hij vanuit Timboek toe belde. Hm. Maar goed, hij is onderweg. Dat is het belangrijkste. Nou, vertel op, wat is er met het uitzicht? Dit geloof je niet. Een paar jongens van DD, die hebben daar de boel verbouwd en de ruiten ingegooid. Nou, dat zal Dirk dan wel op zijn boterham krijgen. Ja. Als hij op Harry Pruijs de kleine teen gaat staan, dan geeft hij een ram alsof hij zijn poot heeft gebroken. Oh, oh, oh. Zal je net zien. Zitten wij straks met DD de handel te verdelen als de moker met zijn hamertje langs komt? Ah, het is ons probleem toch niet, joh. Ja. Joh, wat hebben wij er nou mee te maken? En als Harry Dirk uitschakelt, dan hebben wij toch meer? Hey, weet je nou al wat je wat je verder wil gaan doen? Wat? wat krijgen we nu? Carrièreplanning? loopbaanperspectief. Hey, je hebt toch wel plannen, dromen of, of heb je alleen maar idealen? Ik droom van een ideale vrouw. En uh, de plannen die ik daarmee heb. Nee, nee, niet doen. Wat? Ik neuk gewoon mijn weg omhoog. Oh? Ja. Huh? Je hebt toch goede connecties? Ik Of in ieder geval die vader van je? Nee. Kijk, okay, wat? Dat kan je wel met kussen nee. slaan? Nee, je... Oh, nee. Je weet wat ze zeggen hè, over vrouwen die nee zeggen. Wat moet ik nou met jou? Dat weet je dan niet? Of moet je soms op een cursus bij de NVSH? Nee, maar soms ben je zo... Dan is het gewoon... Net of er een scherm voor je zit, waar, waar, waar ik helemaal niet doorheen kan komen. Wat, ga je weer over mijn vader beginnen? Nee, schatje, maar gisteren in de oefenruimte. Want we hebben toch lekker gespeeld. Ja, het zou van mij wel wat ruiger mogen. Maar... Nee, dat bedoel ik niet. Edith, bedoel ik. Wat nou, Edith? Wat, denk jij ook dat ik een ander vriendinnetje heb? Nee, maar je moeder... Dat... Mijn moeder? Hier, kom hier, ja. Dan zal ik je laten zien met mijn vriendinnetje. Hm? Nou ja. hm. mm -hmm. mm. mm. Alsjeblieft. Guldetjes voor meneer. Hé, hey, Hart, wat kom jij doen? De baas. Wat is er met de baas? Ik wil Dirk Damhuis spreken. Uh, nee, meneer. Dat kan u niet zomaar naar binnen lopen. Dat is niet voor klanten. Dirk Dan huis, zei je. Ik, ik, dat ik, zei ik ja. Ik heb geen flauw idee waar die is, al, al een paar dagen niet meer gezien. Hoeveel verdien jij hier eigenlijk? Je ja, kunt toch uh, vast wel een extra meijer gebruiken. Nou, spijt me, maar ik weet echt niet waar die uithangt. Misschien dat Robby het weet. Zijn die is echt dat ik het. Nou, dat zeg maar niet doen, meneer. Dat is slecht voor je gezondheid. Die meisjes hier die hebben enge ziektes. Weet u wel. Nee, hey, haar, kom op nou. Moet ik je nou uit je hokkie trekken? Of beter nog, ga jij je baas ja, even halen. Kom maar, nu. Haar, ik weet echt niet waar die is. Serieus niet. Nou, bro, schat. Mag je eindelijk weer helemaal uitkeren? Dat schat. Proost. Proost. Ja. Ja. Hey. ja. Dat is de tweede voorgevel in een week die eruit ligt. Huh? Nou, Sean, nou, ja. dat ik keer toch iets ja. zeggen? Wou die wel een beetje netjes? hè? Ja. Ik wou alleen even zeggen dat we er zullen missen. Kijk eens wat ik heb gekocht als cadeautje, en dat doe ik ook niet voor iedereen, hè. Oh! <lacht> maar die slip, dat kan ik. Ja, nee, dat is ook precies de bedoeling, oh, jeetje, schat. Jeetje, dat is is oh, mooi. Oh ja, ja, als ik het niet dacht, hè. Altijd als er wat te vieren valt of er wordt een bordje geschonken, dan komen er twee veldwachters binnen, ja hoor. Oh, we moeten onze kudde toch een beetje nee. in de gaten houden. Ja, ja. ja wat drink ik, hoor? Graag, een jonkie als het kan. Ja, Evert? Collaatje, graag. En een collaatje voor mij niet. Hey, zet eens een muziekje op. Ga je echt weer achter het raam? Het verdient een stuk beter, hè? Wat ik hier krijg is nog niet de helft. Of moet je soms van Stanley? Daar heb jij niks mee te maken, oké? Gaan die handen weer niet thuis houden? Echt van het platteland, hè? Nogal het koeienstrond is hoor. Hey, kijk eens wie we daar hebben. Uh, aan de kop van de Zeedijk zijn geloof ik wat problemen. Uh, moet je collega daar niet even gaan kijken, hè? Koen? Wat, wat bedoel je, Hart? Oh, eh. Uh, ja, natuurlijk. Uh, Evert, loop jij er even naartoe? Ik? Wat? Na, naar de kop van de Zeedijk? Ja, laat maar. Uh, kom even mee, Het uh, Is toch een goede jongen die Evert? Een beetje te goed voor deze wereld. Je zou hem zo een gulden geven en een kraak terugvragen. Problemen, hoor. Ja, dat zou ik wel denken, ja. Zeg, eh, Cor. Hoeveel van die sigaren heb jij nou niet van mij gekregen? Ja, oh, ik weet niet, hoor. Nee, natuurlijk. Je bent de tel kwijt, dat snap ik wel. Maar het is ondertussen wel een klein kapitaal geworden. Ja. Nee, nee wat, wat krijg ik daarvoor terug? Hé? Nee? Nou, ja? eh... Zeg het maar. Geen ene malle moer. Helemaal niks. En mijn Piepshow is in de hens gezet. En met het uitzicht half gesloopt. En waar was jij, hoor? Waar was jij? Nou, en jij was nergens te beginnen. Je dat zeker met die stomme vliegtuigjes van je te spelen. Nou, ik heb, ik heb wel geprobeerd om. om oh, uh, meneer, heb je 20... het wel geprobeerd? Jij ja. hebt het geprobeerd. Ja. Jij moet niet proberen, jij moet doen. Ja, je moet niet alleen maar een beetje rondlopen uit een grote meneer. Borreltjes drinken, dure sigaren roken. Ja. Hè? Godverdomme. Ik wil weten waar Dirk Damhuis zich heeft verstomd. Die vuile rat die is ondergedoken en nu ga jij van mij uitvinden waar. Ja. Wat doe jij nou met het dossier van Dirk Damhuis? Hé? Eh... Uh... Is toch die eigenaar van die piepshow, show Fun Palace of Sex Palace of huh? Sex Fun? Ja, nou ja, bemoei bemoeien er nou niet mee. Nou, veel fantasie hebben ze niet. Wat? In die namen. Wat lul je nou toch allemaal weer, man? Zal, zal ik jou zo'n paar namen noemen? Lieve Lisbeth, lekkere Lizzie. Of. of nee, nee, nee, nee, nee, stoute Stanley. Kijk uit voor die Lizzie. Die meiden hebben geen geweten. Die zijn anders dan jij denkt. Oh, wat denk ik dan? Ik zie het toch aan je. Zoals jij erover kijkt, de knopen springen van je gulp. Ik heb een rits. Die krijgen we nou. Maak jij een grap? Hoor ik dat nou goed? Is er dan toch nog hoop? Ellende met het uitzicht, hoor ik net. Ja, dat heb ik wel gezegd. Ik heb wel een harenkie gebruikt. Er veel uitjes. Wie zat erachter? Weet je het al? Nou, dat merken jullie vanzelf. Hé, hey, daar heb je Fransje. Frans! Frans! Ja? Hier! Haarikie? Uh, nee, nee, bedankt. Zo, Frans, wou jij uh, doorlopen? natuurlijk hey, niet, <laughs> waarom zou ik? Jij weet toch altijd alles? Hey, laat me los man, ik heb toch niets gedaan? Nee, oh. Dit is het hem juist. Deed jij maar wat. Ik ben in staat om je zo de gracht in te flikkeren. Dan kun je oefenen voor de Olympische Spelen. Hey. Zwemmen met kleren aan. Kom hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, ja, Dat maak ik zelf wel uit. Nou, wat weet jij van DD? Niks man, echt niet. Jij waarschuwt mij dat ik op moet letten. En dezelfde avond vliegen de stenen bij mij door het raam. Dan ga Kun je ik toch, toch denken. zien aankomen, mannet. Wat zou gebeuren? Die Dirk is toch geen moeder Teresa? Die weet feilloos iemand zijn zwakke plek te vinden. Zwakke plekken? Ja, hij weet toch ook dat Freddy het ziekenhuis is ingeslagen. Wat heeft dat er godverdomme mee te maken? En wat is er daarna gebeurd? Helemaal niks. Dus iedereen denkt nou dat die Harry Pruis die laat het er zeker een beetje bij zitten. Wat ja, Godverdomme. Nee, ja, wees... hey, Harry. Hé, laat ze een beetje gezellig. hoor, ja. Jezus, ja. man. Als je dan al niet meer weet wie je vrienden zijn. Als jij geen actie onderneemt, hè. Dan kan je er de donder op zeggen dat een ander het wel doet. Maar dat jij nog de tijd neemt om rustig een harnetje te happen. Wat wij daarmee mee zeggen, tuin kabouten? Wat ik daarmee wil zeggen. Dat het oorlog is. Maar dat lijkt niet echt tot die hars van je door te dringen.